Goedemorgen. Ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Een Amerikaanse jury die onderzoek doet naar verkiezingsfraude vindt dat meerdere mensen rond oud-president Donald Trump moeten worden aangeklaagd. Dat heeft de voorzitter gezegd in een interview met een tv-zender. So we're talking about more than a dozen people? I would say that. Yes. Okay. Are these recognizable names? Names that people would know? Er zijn zeker namen die je zou herkennen. Bekende namen dus, maar om wie het gaat en of Trump zelf ook aangeklaagd zou moeten worden, dat wilden ze niet zeggen. Het onderzoek gaat over de staat Georgia. Trump en zijn mensen hebben bij de laatste verkiezingen mogelijk geprobeerd om het stemmetellen daar te beïnvloeden. Supermarkten hebben het steeds moeilijker om hun groenteschappen te vullen. Dat komt onder meer doordat het koud is in Zuid-Europa, schrijft de Telegraaf. Daardoor groeien tomaten, paprika's en aubergines een stuk trager. En in Nederland staan er een hoop kassen leeg vanwege de hoge energieprijzen. Opletten, als je vandaag de bus of trein pakt, er is weer een staking in het streekvervoer. Sommige bussen, treinen en trams rijden vandaag helemaal niet. Chauffeurs, conducteurs en machinisten vinden dat ze te weinig verdienen en dat de werkdruk te hoog is. Ook komende vrijdag wordt er gestaakt in het streekvervoer. Het is bijna een jaar geleden dat de oorlog in Oekraïne uitbrak. We blikken deze week daarom terug en kijken vooruit met mensen die indirect of direct te maken kregen met die oorlog... Dit is het verhaal van de Oekraïnse school in Arnhem. Aan het begin van de oorlog razendsnel opgezet voor gevluchte kinderen. Verslaggever Harro Brouwer ging er kijken en sprak met een van de docenten. Ik merk dat de kinderen heel erg kind hier willen zijn. Hier wordt dan in niet gespeeld met twee Nederlandse kinderen en twee uit de Oekraïne. Hier is het wel uh, veilig voor hun. En uh, het is ook gezellig voor ons om gewoon nieuwe mensen te leren kennen. En je kan al een beetje Nederlands praten. Een beetje, ja. Um, verwacht dat het zo lang zou duren, een jaar? Nee, absoluut niet. Um, we zijn gestart met de gedachte... in de zomervakantie hopen we dat iedereen weer teruggaat. Dat korte termijn is wel iets langere termijn geworden. Ja, je krijgt het weer nog. De dag begint grijs, later breekt de zon af en toe door. Maar daarna zijn er vanuit het westen steeds meer wolken... met ook regen of motregen. Het wordt 9 tot 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dus eerder Keep Groen van de AWB. De ochtendspit stelt ook in Noord-Holland nog niet al te veel voor. Ongelukken zorgen er nog wel voor vertraging, zoals op de A9 Alkmaar richting Amstelveen, tussen Heemskerken en de knopend Hotterpolderplein. Hier 20 minuten vertraging door een ongeluk, terecht de ook is dicht. De A22 Bevenwijk richting Velsen, tussen knopend Beverwijk en Bevenwijk, 10 minuten vertraging en een file van 3 kilometer. En de N247 Hoorn richting Amsterdam, tussen Monnikendam en Broek en Waterland. Hier staat een file van 4 kilometer en de vertraging is een kleine 10 minuten.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 Baby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 Cause I'm in love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 Um. We saw the writing on the wall, and we felt this magical that we see. Now with passion in our eyes, there's no way we good could disguise, disguise. To the truth we So we take each other's hand, 'cause we seem to understand the urgency.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 Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Johan Remkes krijgt dit jaar de Machiavelli-prijs... vanwege zijn rol in de stikstofcrisis. De prijs is voor de opmerkelijkste prestatie op het gebied van publieke communicatie. De jury zegt dat Remkes mensen kan verbinden. Motorrijden wordt steeds populairder. Vorig jaar zijn er volgens de BOVAG ruim 15.000 motoren verkocht. Het hoogste aantal in 15 jaar. De branchevereniging denkt dat dit komt doordat mensen in coronatijd... op zoek gingen naar een nieuwe hobby... Vandaag wordt er opnieuw gestaakt in het streekvervoer. Dat betekent dat er vooral minder bussen rijden, maar ook regionale treinen kunnen uitvallen. Het weer: eerst grijs, later wat meer zon. Vanmiddag neemt de bewolking toe met kans op regen of motregen. Het wordt een graad of 10. Je weet die ik ben het probleem Word para, ja para nog steeds Want die vers blijft mij is zijn greek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 Vertrouw nou op mij, want ik maak ons rijk. Moet zometeen op voor een rare prijs. Ik neem een grote slok en mijn laatste heis. Het spijt me, ik wil dat je weet Hij piepte, ik ben het probleem. Wordt para, ja, para nog steeds. Want die fast life heeft mij in zijn geest. Ik nou zo lang naar Costa, soms is het erg, maar dit is mijn werk. Voor jou ben ik hier, ja ik gister yes, is het merk. Ik neem je mee, neem je mee op reis, neem je mee naar Rome of Parijs. Ik me misschien wel kouder, dat je weet wat ik nu voel.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 I, the valley knew I lay my name. weet waar ik nu voel. Jij klinkt als muziek. Dus laat je zien wat ik bedoel. Ik neem je mee.